Mark Hokker met het NOS-journaal. Burgemeester vindt dat er een speciale minister moet komen... die het vluchtelingenprobleem coördineert. Nu doet iedereen zijn best, zegt hij. Maar volgens Van Aertsen zou het beter zijn... als premier Rutte een minister of hoge ambtenaar aanstelt... die alles coördineert wat te maken heeft... met de instroom van vluchtelingen. Van Aertsen stelt verder voor om bij een volgende kabinetsformatie... de politie net als vroeger bij het ministerie van Binnenlandse Zaken... onder te brengen. Bij een betoging tegen Geert Wilders in Spijkenisse zijn ongeveer tien vrouwen opgepakt. De PVV-leider deelt daar vandaag een spray met kleurstof uit onder de naam verzetsspray. Vrouwen kunnen zich daarmee verdedigen tegen aanrandingen. Volgens Wilders blijkt door de gebeurtenissen in Keulen hoe gevaarlijk het is om asielzoekers toe te laten. De betogers vinden het verkeerd dat de vrouwen angst wordt aangepraat voor asielzoekers. De politie heeft de vrouwen in spijkenissen opgepakt toen ze weigerden te vertrekken. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry heeft er vertrouwen in dat het vredesoverleg over Syrië snel van start kan gaan. Hij zei dat na een ontmoeting met afgevaardigden van de Golfstaten in de Saoedische hoofdstad Riyadh, de onderhandelingen over vrede in Syrië moeten maandag beginnen. Maar of dat lukt is niet zeker, er is onhenigheid over de deelnemers. Zo wil Rusland inspraak bij de samenstelling van het onderhandelingsteam van de oppositie. En de oppositie wil op zijn beurt dat Rusland stopt met het bombarderen van burgerdoelen in Syrië. In Argentinië zijn de resten ontdekt van de grootste dinosaurus ooit. Het dier was bijna 30 meter lang en met 60.000 kilo net zo zwaar als 13 olifanten. De reuze dinosaurus was een planteneter met een lange nek. Het beest moet zo'n 86 miljoen jaar geleden hebben geleefd. Het weer op de meeste plekken is het zonnig. Alleen in het oosten kan het bewolkt en mistig zijn. Het blijft droog en het is 6 tot 9 graden. Morgen meer bewolking, af en toe regen en dan ook maximaal 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 Mysterio staat. ik denk, nu gaat het gebeuren. Ja, het gaat zeker gebeuren. Snel naar uh, Duintjesveld. Ja, waar tijdens het wereldnieuws op CFM Sandfoort uh, op de voorsprong is gekomen. Een hele mooie uitgespeelde aanval werd uh, door uh, Boydenvet naar de linkerkant uh, gelegd. En Jesse de Haan haalde snoeihard uit. En Sandfoort staat er 1-0. voor. Susanne. Ik ben stabiel gek op je. Ja. verbonden zijn en ik denk bij mezelf waarom nu, waarom ik, waarom, oh Come. Dat je maar gebeuren, Albert Jan. He, stereo 10, in keer had ze het voor gezien. <lacht> leuk, voor de, leuk voor de buren. Ja, leuk voor de buren. Dat wel ja. Jorge, VOF Kunst en Susanne. Zie je hem niet alleen op de radio, tv, maar uiteraard ook op internet. We leven het ritme van Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl www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 Disco-klassieker op de zaterdagmiddag bij CFM. De ziel van de Brothers Janssen, dat was Stamp. Ja, voor het slot van de eerste helft van de wedstrijd. SV Zomvoort, SCW. Gaan we weer naar Duitsersveld naar Joop van Nes. Joop, nogmaals, goedemiddag. Ja, nog een keertje goedemiddag, heren en luisteraars. Uiteraard, uh, nog steeds uh, bezig in die eerste helft. Zomvoort uh, tegen SCW.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 Vanuit de Stamfoort-gebied en dan wordt het alweer afgestopt. SCW eh, probeert die bal nu naar voren te krijgen en wordt gestoord door Zandvoort. Michel Menjo, moest er, uh, nee het is niet Michel Menjo, sorry. Uh, Groen uh, Magielsen, die uh, bemoeide zich ermee en daar komt dan eindelijk een lange bal van uh, SCW kijken wie dat gaat overnemen. Dat is Berg-Bijlenkamp. Uh, berg -Bijlenkamp. -Bijlenkamp die probeert die bal daar weg te krijgen. Dat lukt niet helemaal. En Zandvoort uh, krijgt een vrije schop tegen. Meter of tien vooruit uh, de middenlijn uh, op de helft van Zandvoort. Komt die bal.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 wie staat erbij? Niemand van Zandvoort. Echt helemaal niemand. Vijf man van S&W kan u die bal opnemen en naar voren transporteren. Daar zit ook Max Aardewerk. Max Aardewerk die gaat verder werken. En daar gaat Michielsen Michielse naar de zijkant. Wie komt eraan? Even kijken. Dan komt Jesse de eerste Jesse de aan, die kan die wel die goed onder controle, krijgen niet snel genoeg in ieder geval. Draait en draait en hij wordt dan gepakt. Die wordt echt gepakt in het strafvermied. De scheidswet die remtelt dat af. Het was in principe een strafstop, echt waar. En niet alleen omdat ik een zandvoort fan vind, maar het was gewoon een strafstop. Hij werd niet goed euh, euh, aangevallen door een verdediger. Maar het spel is al langer weer aan de andere kant van het veld waar SCW nu een... Euh Kijk, zo te zien een hoor op, Nee, een stap voor mij. Een, een penalty mag nemen. Nee, het is ook voor de achterlijn gegaan. Gewoon via een aanvaller. Dus Zandvoort uh, mag die bal vanaf de 5 meterlijn weer in de spel gaan brengen. Joh, Svit maakt zich daar een beetje moeilijk over. Ten opzichte van een tegenstander die er helemaal niets van begrijpt. Uh, ja, uh, er is gefloten en hij was het niet meer eens. Maar... Uh... In ieder geval gaat die bal naar Smit toe. Die mag hem gaan nemen vanaf die 5-meterlijn en weer in het spel gaan brengen. De scheidsrechter gaat even naar een paar spelers om ze rust tot rust te manen. En dat uh, heeft hij ondertussen gedaan. Smit legt die bal klaar en gaat een aanloop nemen om uh, tegen de wind in. Want het staat toch wel pittige wind eigenlijk. Uh, die bal weer uh, in het spel te brengen. In het spel te brengen moet ik zeggen, natuurlijk. En uh, dan gaat hij uh, even kijken wie dat is. Dat is een slechte paas van uh, uh, wie was dat?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 verdediging. staat goed op elkaar. Max ik wil op die bal? Wegwerken. En die gaat nu via... Even kijken. Jesse Daan naar... Mooie Die legt die bal breed voor de Haan. De Haan gaat de snelheid maken. gaat 16 meter gebied Hij Ligt wel breed. Mol staat helemaal vrij. Mol staat helemaal vrij. En hij scoort. Hij scoort. Jawel. Mol. Marius Mol. Op aangeven van Jesse Daan. Hele snel zijn aanval. In de... Ik zal het zeggen, want het staat nu goal in de 45e minuut. Dus we spelen eigenlijk in de blessuretijd. Kan Maurice Mol zijn ploeg uh, op de dubbele voorsprong brengen. 2-0 van Zandvoort, prachtig mooi doelpunt. En uh, ja, heel snel nogmaals. Ineens was de was weg en toch uh, uh, twee verdedigers met zich mee. Ging naar de zijkant toe, naar de zijkant van het strafstofgebied. Mol die bleef in de midden lopen, kreeg die bal prachtig mooi aangespeeld, precies op maat. En weet de keeper van S.C.W. te passeren. En gewoon door het midden van het, van het doel en uh, Zandvoort leidt nu met 2-0. Dus er is weer gefloten en de bal gaat uh, weer beginnen. SCW mag die bal gaan nemen, heeft het gedaan. Het is nu een uh, hele verre paas, naar de afgelijnen helemaal van Zandvoort. Er, dus, uh, ja, er is weinig, weinig uh, aanval, uh, aanvulling van SCW en Zandvoort uh, gaat die bal overnemen daar. Nee, wordt gevlagd voor een overtreding. En dat wordt een vrije schop, een metertje met zal zal zijn, 7, 8 uit het gebied uh, tussen de zijlijn en het stafstofgebied. Uh, uh, een speler ligt daar uh, ja, bij te zeggen dat ik dus, maar dat mag ik natuurlijk niet zeggen. Ik heb het toch gedaan, maar hij ligt in ieder geval op de grond en hij uh, heeft misschien wel een pijntje, weet ik veel. En, uh, <laughs> ja, hij huppelt weg. Goed, de vrije schot mag genomen worden door SCW. De schijf zit pas de 9 meter af. En de muur, nou de muur, staat op de juiste afstand. Dat had ik al een beetje ingeschat eigenlijk. Maar ja, hij moet er natuurlijk nameten. En daar is hij ook onder andere voor. Dan gaat die bal komen. Goede voorzet, hoog in de doelman. Dan wordt hoog gesprongen. En dan kan net van voor de... iemand. Ik kon niet zien, aan de andere kant van het veld. Kon die bal wegkoppen. En het uh, gevaar is verdwenen voor Zandvoort. Uh, Sjw mag gaan gooien. Uh, op de helft van Zandvoort weer. Uh, ja, we spelen nog steeds in die blessuretijd. En ik heb geen idee waarom, want er is helemaal geen blessurebehandeling geweest. Goed, uh, het zal wel, uh, zal wel zo zijn. Zandvoort gaat het weer overnemen.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 Muziek voor soldaten op weg naar het front. Muziek u de hemel, muziek u de grond. Alleenig of samen, als stadion publiek. wem allemaal baard bij muziek. De ene heeft baard bij zonne en rust. De Andere zweet bij een bord Maar een wij allemaal baat bij muziek Muziek van Brahms Of een vluga van Bach Een ballade van Brahms Muziekje versnachts. Zelfmaakt of massa spul Uit een fabriek We allemaal baat bij muziek Gesang voor Donar Boeddha of God Voor Allah voor Piet not, Nonchalant, religieus of bloedfanatiek We hebben allemaal baat bij muziek Muziek in de box, muziek bij de dood En dat er als dagelijks brood Klinkt altijd wel wat, elk mens is uniek Maar we allemaal baat bij muziek Lachen en wiezen, moet je niet eens zien. Verschil is er altijd al best. Maar één ding maakt ons allemaal mogelijk. Bij hebben allemaal baat bij muziek. Allemaal allemaal ja, die ene in de uh, ontvangstruimte bij CFM, bij die verstaat dat heel erg goed. Baat allemaal baat bij muziek. Je hoorde de nieuwe single van Daniel Lewis.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 Een voor hem karakteristieke uitspraak is... men moet nooit met de wind meewaaien, maar zelf wind zijn. Dat allemaal, die expositie Sprekende Kleuren... tot 13 maart in het Zandvoortsmuseum aan de Swaloe-straat nummertje 1... en de entree is 3 euro. Meer informatie over deze tentoonstelling kunt u uiteraard nakijken... op de website www.zandvoortsmuseum.nl www.zandvoortsmuseum.nl En vanavond, het barst weer los, de muziekquizzen... Oeh. De, die barsten weer los en vanavond is dat is de beurt bij Laurel en Hardy. Test je muziekkennis en geef je op met de, de personen van teams van twee personen. In samenwerking met de Leo Blokhuis van Zandvoort organiseert Laurel en Hardy deze muziekquiz en die begint vanavond om 8 uur in café Laurel en Hardy. Ik weet niet of er nog inschrijvingen mogelijk zijn maar schroom niet. Eh, kijk dan even op de website van eh, Laula en Hardy... desnoods, of bel ze even... op 023-573-7046... voor deze muziekquiz... die vanavond om 8 uur plaats gaat vinden... bij Laula en Hardy aan de Haltestraat 46. Dan is er morgen weer feest... bij Thalassa Jazz aan Zee. Gastheer Ton Ariensen ontvangt u... vanaf 5 uur morgen... Uh, in het bargedeelte van Talassa En uh, als gast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 Dat allemaal op 31 januari vanaf 10 uur tot 4 uur s middags... de Zandvoortse Rommelmarkt. En uh, dat wordt allemaal georganiseerd door On Air Events. Dat allemaal natuurlijk, nogmaals gezegd, in Theater De Krocht. Dankjewel, Albert-Jan. En de evenementen kan je ook nalezen gezondheid op uh, de app van Sierven. In I am.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 ook zo'n raadje-plaatje-plaat, hè, dit? De singel van Ronnie Hilton, hoor je. En een windmail in Old Amsterdam. Ja, het CFM-team, veel succes op 30 januari. Bij Café 4, raadje-plaatje. CFM tegen de rest van de wereld, Albert-Jan. Ja. Ja. Die, Die moeten we gewoon gaan winnen. De druk is hoog. Schrijf je nu in uh, bij Kaffee 4 aan de Haltestraat voor deze leuke competitie tegen CFM. Team maximaal bestaande uit vier personen. Jij ja, krijgt een muziekfragment horen. En dan is het uh, van, ja, titel, artiest, noem het maar. Of schrijf het maar op, zo is het dan uh, gezegd. Dat vijf ronden, vijf keer tien platen en vijf, uh, vijf uh, open vragen. En vooral die zijn lastig, maar daar kan je wel heel veel punten mee scoren. Dus als je wil winnen van uh, CFM, dan zou ik die uh, open vragen maar goed hebben. Wij gaan uh, nog een plaat draaien en daarin gaan we weer uh, zo richting uh, Joop Verens toe. Time Social Club eerst met Rumors.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 Sanford is hetzelfde team begonnen in die tweede helft, mee geëindigd is in de eerste. En Sanford heeft op dit moment de spelen in de zevende minuut van die tweede helft, achtste minuut moet ik zeggen, dan speelt Sanford hoofdzakelijk op de helft van de SCW. Dus redelijk druk, maar echt nog echt absoluut nog geen kansen. Daar kan ik absoluut nog niets, niks van zeggen. Uh, kansen die zijn er dus uh, tot nu toe in deze hele wedstrijd heel uh, weinig geweest. En ik hoor net al een paar mensen zeggen, onder andere mijn buurman. Uh,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 Uh, dat is ondertussen gebeurd. Uh, SUW mag uh, nu een uh, avond gaan bouwen. En uh, ja, je, je, je moet vind ik toch niet zo uh, kort houden, want dat, dat is uh, denk ik toch het beste wat, wat, wat je kan doen. Niet de kans geven om te gaan voetballen, want dan uh, ben je jezelf in problemen. Uh, zoals nu eigenlijk SUW kan die bal blijven spelen in, binnen de ploeg. Wel zonder dreiging, maar die bal is nog steeds in die ploeg van de SCW. Nu wordt naar, de zand wordt overgenomen. Ronald Kahlens speelt daar de bal naar, ik zal het zeggen, dat is het ver van bij van mij vandaan, Max Harder, kan er net bij bijkomen in ieder geval. En de bal wordt weer overgenomen naar de SCW. De SCW, dat uh, gaat uh, via de rechter, linkerkant van Zandvoort, gaat die bal voorkomen. En het wordt weggewerkt weer. En weer in de voeten van SCW-speler. Nog steeds. Er wordt er het 16 meter gebied in. En we proberen daar een beetje te pingelen met de standwoord, Ik moet die bal toch weer terugspelen. Nog steeds SUA in de aanval.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 Ook wel eens deze vraag, Albertje. When will I be famous? Dat, dat deed ik vroeger. Dat hoeft nou niet meer. Nee, hè? Nee. nee, die tijd is geweest. Jullie <laughs> de, de show Bros en inderdaad. When will I be famous? Die Verkeersupdate. Verkeersupdate. Ja, wat jij hebt nog nieuws over de trein. Ja, voor diegenen, voor de luisteraars die wat later hebben ingeschakeld, nog even. Mocht u vanmiddag dan wel morgen nog gezellig naar dan willen. Houden even rekening met werkzaamheden aan het spoor.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 En het gedicht van de dag. Dat allemaal in het de derde en laatste uur van Zandvoort op zaterdag. En ook in het de derde uur, dat beloof ik je bij deze heel veel lekkere muziek. Hier is All notes en Out of Touch.